4 uur. NPO Radio 1. Met Hugo Borst en Gert van het Hof. Utrecht-Vitesse 3-1. Ajax-Herenveen 2-1. Mochten worden gescoord tijdens het NOS-journaal, dan hoort u dat. En dat NOS-journaal wordt gelezen door Liesel Thomassen. De Britse politie heeft sporen van zenuwgas gevonden in een pub in Salisbury. Vanmorgen werd al bekend dat er sporen van het gas in een pizzeria zijn aangetroffen. De Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter hebben beide plekken een week geleden bezocht, kort voordat ze bewusteloos werden gevonden in een park. Volgens de politie is er nauwelijks gevaar voor de gezondheid van andere bezoekers van de twee horecagelegenheden. Wel krijgen mensen het advies hun kleren te wassen. Schipal en zijn dochter liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij een blikseminslag in een kerk in Rwanda zijn 16 mensen om het leven gekomen. 140 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt persbureau AFP. De meeste van hen zijn weer thuis, drie mensen zijn nog in kritieke toestand. De bliksem sloeg in in een kerk van de zevende dags in het zuiden van het land. In de Tweede Kamer is veel animo voor de spoedwet die GroenLinks wil indienen... om de salarisverhoging van ING-topman Hamers tegen te houden. In elk geval PvdA, SP, PVV en Partij voor de Dieren steunen het plan. De VVD wil de wettekst afwachten. fractievoorzitter Klaver van GroenLinks zei in Buitenhof... dat de wet wat hem betreft voor 23 april aangenomen moet zijn. Op die datum vergaderen de aandeelhouders van ING... Topman Hamers krijgt een salarisverhoging van meer dan 50 omdat hij volgens ING, vergeleken met zijn collega's... bij andere grote Europese bedrijven, veel te weinig verdient. We gaan even naar Ragnar, want hij is gescoord. Ja. Dit is de beslissing in uh, minuut 74. Is het de die scoort? Uh, ingevallen Verdedigen met zijn eerste competitiedoelpunt voor FC Utrecht. En dat doet hij goed van uh, dichtbij uit de hoekschop. Het is 4-1 met Vitesse. En bij Vitesse mopperen ze nog wat over een moment daarvoor aan de andere kant van het veld. Maar ja, dat doet er niet meer toe. Uit de hoekschop is hij de schermste, Doemitsch. In Australië is een groep scholieren en docenten geëvacueerd... van een geïsoleerde camping. Het noorden van de Australische deelstaat Queensland... is getroffen door overstromingen. Sommige delen van de staat hebben in een week tijd... bijna driekwart van de hoeveelheid regen te verwerken gekregen... die in Nederland in een jaar valt... Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en een deel van Queensland is tot rampgebied bestempeld. In een paar dorpen moesten mensen hun huizen uit omdat het onder water staat. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, plaatselijk kan nog wat regen vallen en in het noorden kan mist ontstaan. Morgenochtend in het oosten regen, elders wat zon, smiddags enkele buien en het wordt dan 8 tot 15 graden. Het ontroerende familiedrama Vele hemels boven de zevende. Naar de bestseller van Griet Op de Beek. Nu in een theater bij jou in de buurt. De Mercedes-Benz Vito. Al verkrijgbaar vanaf de verrassend lage prijs van 17.990 euro. Kijk op mercedesbenz.nl/slash fans.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 Want als je naar de welvaart van Santiago kijkt... lijkt het toch goed te gaan met de Chilenen. Fata Morgana's in Chili. Vanavond kwart over acht, VPRO-NPO 2. Over de rug van de Andes. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Sand University of Is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de beurs. De doemdenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. We maar wat schieten we daarmee op?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 We gaan even heel snel naar Utrecht tegen Vitesse. Ragnaar, vertel het maar. Ja, Misschien is Remco pas weer niet zo'n hele slechte keeper, maar speelt hij gewoon een paar divisies te hoog. Hij glijdt uit. En dan staat Ayoub klaar om de 5-1 binnen te tikken. Twee een halve minuut. Ja, dat Ayub ook al de 4-1 had gemaakt. Ik zei toen, doe iets, Maar Ayoub gaf er nog een tikje aan. Had ik even over het hoofd gezien. Nou, excuses daarvoor. Het is 5-1. Tweede Ayub. Hij krijgt de bal van Mijeska op de rand van zijn 5-meter gebied. Ja, dan glijdt uit. En dan schiet Ayoub hem erin. Nou ja, dan komt een nieuwe trainer. Een Rus. Die zal ook wel een andere keeper meenemen. Ben ik bang. Ja, het is treurig voor hem. Maar het is geen toeval meer. 5-1. Vitesse wordt kapot gespeeld in de Galgenwaard. Ja. En het is nog niet voorbij. Nee, die wedstrijd is dus gelopen als het gaat om wie er gaat winnen. Dat geldt nog niet voor Ajax tegen Herenveen. Al is Ajax steeds wel de betere partij geweest, Andy. Ja, dat geldt voor het eerste kwartier van de tweede helft. Het tweede kwartier is voor Herenveen En nog steeds met Veerman erbij. Dat is een belangrijke pion. Het is nog niet gelopen. Ajax leidt met 2-1. Maar nog 10 minuten te gaan. 11 minuten plus extra tijd. En een ja, die ga ik zo meteen vertellen. De ontknoping bij de wereldkampioenschappen Oorand schaatsen. De laatste 10 kilometers worden verreden met nu een Nederlander in de baan tegen een andere Nederlander in de baan, Sebastian. Onkies, 22 en 21 jaar, die nu in de baan zijn. Roest is vooral belangrijk, want dat is de nummer 2. Dus moet hij nu als eerste een tijd gaan neerzetten van die top 3 Kamer. En Pedersen komen nog. Hij is 4800 meter onderweg en rijdt op een schema van net binnen de 1340. We blijven nog twee uur en 54 minuten bij u. En die houdt Ajax-Herenveen. Joel Veldman gaat toch komen. Maximilian Reuber gaat naar de kant. Heeft niet slecht gespeeld. Maar is ook wat uh, aangetikt geweest in de eerste helft. Ook al eerder dit seizoen geblesseerd geweest. En Joel Veldman komt dus in zijn plaats. Ja, dit zal een rotweek zijn geweest voor hem. Dan horen dat je niet eens... ...bij de voorselectie zit. krijgt nu trouwens een uh, fluitconcertje. En waarom weet ik ook niet. Dat vind ik ook zo kinderachtig dan. Uh, alsof hij er allemaal wat aan kan doen. Uh, Oké, okay, hij speelt niet goed. Maar er zijn er wel meer bij Ajax geweest de afgelopen weken. Uh, nu is hij dus gekomen om centraal achterin... ...naast Matthijs de licht te gaan staan. Dat lijkt me ook een vreemde gewaarwording. Als je dan die aanvoerdersband... ...bij die 18 jarige ziet... ...om de arm ziet zitten voor Joel Veldman. Uh, die hem toch bijna het hele seizoen heeft gedragen. Het bal gaat de diepte in voor Ajax. Ajax. Ajax 2-1 voor. Ajax heeft het lastig. Ook Heerenveen heeft de laatste wissel geplaatst. Marco Rogas, Nieuw-Zeelandse Chileen of een Chileense Nieuw-Zeelander. Het is mooi bekijkt. Is gekomen om Steenschaars te vervangen. Maar het balbezit is voor Ajax aan de rechterkant via Christensen. Christensen nog altijd met uh, Zineli die, uh, tegenover zich. Gaat langs Zinelli En dan de voorzet. Uh, wordt uh, weggewerkt door Kikpiri over de zijlijn. Dat was een hele aardige actie van uh, die nieuwe rechtsback van Ajax. Ajax dat is nog steeds leid tegen Jereveen met 2-1. We gaan terug naar het schaatsen. Die twee Nederlanders tegen elkaar in die voorlaatste rit op de 10 kilometer. Erben en Sebastian. Ja, zelfde stad als Andy als zit. Die zit dus in de arena. Wij in het Olympisch Stadion. Waar, daar waar Ajax ook menig grote wedstrijd heeft gevoetbald. Waar sowieso natuurlijk op hoog niveau is gesport. De, het Olympisch Stadion van 1928. EK Atletiek, wat hebben we hier allemaal wel niet gehad? En nu dus dit wereldkampioenschap allround. Het 112e wereldkampioenschap, Allround in de geschiedenis. De nummer 2 tegen de nummer 4 in het klassement. Na drie afstanden nu in de wedstrijdbaan. De nummers 1 en 3 zijn zich aan het klaarmaken voor de laatste rit. Bosker en Roest rijden dus nu. Of eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Want Roest is de nummer 2 in dat algemeen klassement. En uh, verdedigt hier een voorsprong op Sven Kramer. Van 8,3 seconden. En moet goedmaken op Pedersen 7,7 seconden. En is goed onderweg. Snelste tijd met naam van Niels van der Poel. Die verloor zijn rit niet van Semirikov, maar die Rus is gediskwalificeerd. En dus moeten we kijken naar de 1340-38 van Van der Poel... als snelste tijd. En dat is wel een aardig referentiepunt. Want Roest en Bosker zijn zo'n seconde dik sneller... eigenlijk al de hele rit dan die tijd. Rijden dus ook op een schema van 1340. En dat is goed als je dat kunt op een buitenbaan. We hebben nog zeven ronden af te leggen op dit moment. Roest neemt het initiatief weer terug in deze wedstrijd. Trouwens, opmerkelijk dat er in eerste instantie gedweld zou worden onder twee ritten. Daarna is dat dwelschema aangepast. Zou door rit gedweld worden. En dat is toch weer een uur geleden teruggedraaid naar onder twee ritten. Denk je dat dat Erben invloed gaat hebben op het verloop van deze 10 kilometer? Nou, het heeft zeker invloed op de wedstrijd. Omdat in die laatste rit, daar zit Pedersen en Patrick Roes mag dus nu op een gedwelde baan rijden. En het ijs wordt gewoon met een minuut gewoon slechter. Dus het is een beetje een discutabele uh, beslissing. Ook met name omdat de wedstrijd gewoon georganiseerd wordt natuurlijk in Nederland. Dus stel die uh, Pettig Hoes vindt, die met een paar honderdste verschil... dan, dan zijn de Norens om te inziedend. Eens kijken naar Roest in ieder geval nu weer op de baan. Hij uh, levert wel iets in ten opzichte van het schema van uh, Niels van der Poel. Niet ten opzichte van Marcel Bosker, want hij rijdt weg. Bij de nummer 4 van uh, het algemeen klassement Roest... vorig jaar tweede in uh, Noorwegen in Hamar. Achter Sven Kramer moet nog zes ronden rijden en dan zit zijn toernooi erop. En hij rijdt nog altijd op het schema van die Niels van der Poel, die 13.40. Ajongs Veen. gaat het 3-1 worden of 2-2 en die? Uh, geen idee. Dan had ik mijn geld al uh, erop ingezet. En dan was ik heel rijk geworden. Want uh, het is moeilijk te zeggen. Met Zier die de bal naar de linkerkant speelt. Naar de matchwinner tot nu toe, Talia Fico. Zier krijgt hem terug. Speelt hem op Van der Beek. Van der Beek op Talia Fico. Die al wel twee assists heeft gegeven dit seizoen. Waar dus een doelpunt uit kwam. Nu is zijn voorzet onderschept. Gaat over de achterlijn. Dus een hoekschop voor Ajax. Hoekschop nummer 7. Ik heb er drie tot nu toe gezien voor Heerenveen. En uh, zolang Ajax de bal heeft is er dus niets aan de hand. Zeker als Sieg vanaf de linkerkant met het linkerbeen die hoekschop gaat nemen. Ik zie nog wat mensen warm lopen bij Ajax. Onder andere uh, uh, zie ik daar, uh, de Jong. Ik Warmlopen. De kopbal is van Veldman in de armen van keeper Hansson. Ja, het moet nog steeds wel kunnen hoor. Ja, dit is een hele rare uitwoord. Maar de scheidsrechter fluit terecht voor een overtreding. Ja, de, hij wordt uh, gehinderd. De keeper bij het uitgooien van de bal. En dan uh, mag je daarvoor fluiten. En geeft ook nog een gele kaart aan Klaas-Jan Huntelaar. Huntelaar die Dus Geel krijgt toch al niet zijn wedstrijd hoor. Huntelaar die een uh, matige wedstrijd speelt. Is het Huntelaar die daarvoor gaat lopen. Inderdaad. Oh ja, hij tikt even de arm. Het is natuurlijk heel professioneel om het zomaar te noemen. Even de arm aantikken op het moment dat Hansen die bal wil gooien. En een terechte gele kaart dus voor Huntelaar. Vrije trap voor Herenveen. Nog vijf minuten plus extra tijd. Bal gaat uh, richting de rechterkant. Lijkt mij een overtreding, uh, maar wordt niet gegeven. Ajax mag in balbezit verder. Mooie beweging zeg. Ja, die Dumfries die heeft echt alle kanten van het veld al gezien. Speelt een dramatisch slechte wedstrijd. Maar Kluivert deed dat knap. Zijn schot wordt afgeweerd. En dan kan kaart overnemen voor Heerenveen. Moet hij wel sneller zijn? Want er ligt zo ruimte, maar hij houdt in. En nog altijd heeft hij de bal op eigen helft. Nu speelt hij hem naar voren. En uh, kan er uh, in de aanval via Rogas de Chile, door Herenveen worden gegaan. Bal over de zijlijn. Herenveen gooit Ajax, leidt 2-1. Wat wordt de tijd van Roest in die voorlaatste 10 kilometer? Sebas, Herben. Over twee rondjes weten we het. 12.40 bij het rigen van de laatste twee ronden. 32 32.2. Nou, als je dat doortrekt, dan komt hij dus op 13.44 zo'n beetje uit. En dan zou hij vier seconden langzamer rijden dan Niels van der Poel. De zweet die aan de leiding gaat met die 13.48. En dan moet hij daarna gaan afwachten of Pedersen die 7,7 seconden gaat verspelen op hem. En of Kramer ook niet die 8 seconden gaat goedmaken. Maar Roest knokt ervoor, heeft zo'n 50 seconden. 60 meter voorsprong op Marcel Bosker. En haalt in ieder geval het uit te kan ja, hebben. Ja, hij rijdt echt een dijk van een race. race hier Een hele mooie vlakke race. En hij is helemaal kapot met dat 300 meter te gaan. Maar hij kan die rondetijden nog gewoon vasthouden. Dus wat het al is zometeen. Deze jongen heeft maximaal gegeven. De maximale rit onder goede omstandigheden. En ik kan zo meteen gewoon kijken. Ik ben hartstikke trots op, op deze jongen. Hij heeft een fantastisch kampioenschap gereden. En hij sprint gewoon nu gewoon naar de finish toe. Laatste 100 meter voor Patrick Roest. Die de 500 meter op zijn naam schreef. Daarna vierde op de 5 kilometer. En tweede op de 1500 meter. En nu komt hij op de 10 kilometer tot 13 minuten, 44 seconden en 95. Honderdste van een seconde, 1344-95. Dus voor hem een 1349-49. Voor Marcel Boske. 1344-95. Dat is de richtheid. Daar mag. Sverreloene Pedersen dus ruim 7 seconden op verliezen. Daar moet Kramer dus ruim 8 seconden op goed maken. Ze komen in de baan, de finalisten, de laatste twee rijders. En niet de minste voor de slotrit dadelijk op de 10 kilometer. Sverreloene Pedersen, de leider in het klassement. Tegen de nummer 3, Sven Kramer. Slotfase Ajax, Heerenveen en die. Gisteren na de nederlaag van PSV maakte veel ajax zich uh, erg blij over het feit dat Ajax weer in de titelrace zat. Was dat een dode mus of zitten ze weer ietsje dichter bij PSV? We zullen het over een paar minuten weten als Ajax 2 in voor staat en balbezit heeft. Huntelaar naar Kluivert. Kluivert in het gebied. Of uh, is het neer? Nee, Kluivert. Die heeft de bal breed gegeven. En dan komt hij bij Schöne. schöne zie Zier kijkt en speelt een prachtig binnendoor. Oh, wat een goal van Ajax. Die paas, die assist van Zeech op Donny van der Beek. Die zijn tiende goal maakt voor Ajax. Maar oh. Mooi oh, oh, oh wat een genieten van een doelpunt. De baas is werkelijk magistraal, magistraal. De bal van Ziecht. Binnendoor. De goede loopactie van van der Beek. En dan de goal van Ajax. 3-1. En dit is er één. Ja eigenlijk moet je dan stoppen. Ja. Nee niet doen. Ziecht moet altijd doorgaan. Zeker, het ziet er zo ontzettend makkelijk uit. En dat is het ook voor hem, want hij ziet Van der Beek gewoon vrij staan En legt hem er mooi tussen. We gaan naar het schaatsen. Ze staan aan de start. Sterker nog, ze zijn al aan het rijden. Sverre Lunde-Petersen en Sven Kramer. Sebas, Ja, Hoe vaak hebben we het bij Sven Kramer niet gezegd. Het ziet er zo makkelijk uit wat hij allemaal laat zien. Op het ijs, op de baan. En trouwens ook daarbuiten. Daar heerst hij natuurlijk ook al jarenlang. Negenvoudig wereldkampioen allround. Als Kramer binnenkomt, dan komt er ook echt. Iemand binnen. Dan komt er een grote sportpersoonlijkheid binnen. En niet alleen sportpersoonlijkheid, sowieso een uh, grote persoonlijkheid. Iemand die altijd alle dingen regelt, die alles beheerst, maar die dus dit toernooi achter de feiten aanrijdt. En dat begon al op de 500 meter met de zesde plaats. En dat kregen vervolgens gisteravond in uh, het donker met de nederlaag. Zijn tweede nederlaag deze winter op de 5000 meter, omdat Pedersen sneller was. De 1500 meter liep niet lekker. En nu moet hij dus op de 10 kilometer als nummer 3 in het klassement 16 seconden en 1400ste goed maken op zijn concurrent. Tegen wie hij rijdt, Sverre Sverreloende Pedersen. En wat een verschil in stijl. Sven Kramer, die weer behoorlijk recht opschaatst. We zitten in de beginfase van deze 10 kilometer. Het rondebord staat op 23. We hebben dus bijna twee ronden afgelegd. En Sverre Loene Pedersen, die heel diep zit. Die echt hele diepe kniehoeken heeft. En die het initiatief neemt. Je kunt niet zeggen dat Sven Kramer meteen de knuppel in het hoenderok gooit. En dat hij Pedersen onder druk probeert te zetten. Nee, Pedersen neemt de leiding in de race. En Sven Kramer, die dus derde staat in het klassement, die volgt Erben. Ja, die wil eerst gewoon even rustig in zijn ritme komen. Eerst vier, vijf rondjes echt zoeken. Wat kan er op dit ijs? En hij zal ergens dan wel een, een, een aanval inzetten. Als het kan. Hè. Als, als hij ook niet ziet dat Pedersen zo makkelijk rijdt... dat hij gewoon bij hem wegrijdt Dat kan natuurlijk ook nog. Want op de 5 kilometer was Pedersen gewoon sneller dan Sven Kramer. Nu naar duizend meter toe. Rondetijd van, van uh, uh, de Pedersen is 31-7. En ook Sven Kramer in deze ronde verliest hij gewoon. Uh, ronde 32-4. En dan zijn ze in ieder geval al veel sneller dan bijvoorbeeld uh, Patrick Roest. Hè. Die, die reed hier uh, echt een stuk, een, een stuk langzamer. Dus ik denk dat Pedersen gewoon een hele andere straat heeft. Gewoon niet verdedigen, gewoon kijken wat je zelf gewoon maximaal kunt. En uh, vertrouwen op eigen kunnen. 25 jaar is die Sverre Loene Pedersen. Ja, dat heeft hij jarenlang eigenlijk te weinig gedaan. Dat vertrouwen in zichzelf. Hij geldt al jarenlang als groot talent in het schaatsen. werd Wereldkampioen bij de junioren. Was eigenlijk de Noorse hoop omdat Bukko het niet kon redden. Maar zakte toch ook heel vaak door het ijs. Eigenlijk tot dit seizoen. Waar Pedersen gewoon hele grote stappen ook mentaal heeft gemaakt. Wat zagen we op de spelen. We zien het nu op dit toernooi. Sverre Loende, Pedersen rijdt bijna 50 meter voor Sven Kramer uit. Dat hadden we toch niet verwacht hier in het Olympisch Stadion. Waar bijna iedereen is gaan staan. Het is behoorlijk volgelopen trouwens. Ik denk dat er bijna weer 20.000 mensen zitten. Althans, de meeste staan dus. Er zijn er nog maar weinig die op een, in hun kuipstoeltjes zitten. 2000 meter zijn we onderweg. Pedersen 5 seconden sneller dan de snelste tijd tot nu toe. Dan die van de poel. En hij is ook sneller dan Sven Kramer. Het is ruim 2 seconden, 2,2 seconden. dat hij voor ligt op Sven Kramer. Dit had de grote finale moeten zijn. We hadden gedacht dat Kramer misschien wel gelijk vanaf het begin zou gaan aanvallen. Dat gebeurt voorlopig nog niet. Het is Sverreloende Pedersen die de lakens uitdeelt. En het ziet er allemaal nog heel goed geconcentreerd uit bij de Noord. De pupil van Sunders Carly die afscheid gaat nemen. Pedersen 19 ronden nog te gaan. Hij een rondetijd 32,6. En Sven Kramer, die dus niet de Olympisch kampioen werd op deze afstand... rond de tijd 33-4. Hij heeft het nog niet. Ja, hij heeft het zeker niet. En hij leidt ook op of als Sven het ook niet echt gaat proberen. Hij rijdt een heel ontspannen, rustig stempel. Hij heeft echt een hele lange slag. Hij staat bijna recht overeind. En de Pedersen, die rijdt inderdaad gewoon een halve bocht gewoon voor. Het is toch wel raar. Misschien kwamen we dan net zo'n 10 km. zien... al dat we die ook zagen op de Olympische Spelen. Dat Sven het gewoon niet, niet kon. Hij kan dit gewoon niet. En ik, ik heb ook het gevoel dat het dat hele hele toernooi al gewoon heel lastig komt bij Dat hij veel te veel moet vechten voor die snelheid. En dat hij hier natuurlijk echt ook gewoon bang is om echt stuk te gaan. Dus dan ga je weer een rondetijd van 33 en een rondetijd van 32-9 van Sverre Lunde petersen Ja, die rijdt gewoon iedere ronde rijdt hij gewoon weg bij Sven Kramer. Maar als je ze ook ziet rijden, hè, dan ziet het er ook zo mooi uit wat, hoe die Sverre Lunde petersen hier over het ijs gaat. Hij danst als het ware over het ijs heen. Ze romp heel mooi aerodynamisch. Heel klein maakt ze zich. En een hele de korte afsteking, dat hij echt voelt wat doet het ijs Want het ijs is hier natuurlijk gewoon boterzacht. Naar, naar Andy, andere kant van Amsterdam, Arena, hey. Ajax RV. De bekende kerst en de bekende taart. Het is 4-1 geworden. En ook Neres maakt zijn tiende doelpunt van dit seizoen. Ajax wint toch wel dik met 4-1 van Herenveen. En blijft een beetje in het spoor van PSV op 7 punten achterstand. En voor Herenveen blijft het een heel, heel flat seizoen. 4-1, zonder tegenbericht blijft het dat uit in Amsterdam bij Ajax Herenveen. Utrecht, Vitesse, Ragnar. Het zijn de laatste ballonwentelingen in de Galgenwaard, Maar de disco gaat over, je hoort het. Het is bij die 5-1 gebleven in Utrecht. Ja, ik... Het met verbijstering toch zitten kijken naar een spel van Vitesse. Ja, het ligt niet allemaal aan Remco Pasveer. Maar ja, toen Vitesse dacht, er kan misschien nog wel wat. Viel de 3-1 een grote fout en later nog een. Ik heb hem nog een keer uitzien glijden. Het is een middag om heel snel te vergeten voor die, voor die keeper van Vitesse. En eigenlijk voor heel Vitesse. Verklaringen moeten we later maken voor Utrecht. Utrecht gaat de slag leggen op plek 4. Dat lijkt u iets wat zo'n beetje wel vast staat. Ah ja, Ajax 1 is afgelopen. 4-1 is het geworden. En dan gaan we terug naar het schaatsen, die afsluitende tien kilometer... met Sven Kramer tegen die Noors, Verre Lunde Pedersen. Ik kijk naar voren, op de Eretribune zitten wij... en recht voor onze neus staat een clubje, 2-4-6-18... van een man of 20. met Noorse mutsen op en Noorse vlagjes in hun handen. Zij komen dus overduidelijk uit Noorwegen. En die staan nu al te dansen en te hossen... en die hebben allemaal flesjes drank bij zich... en die nemen de ene naar de andere teug. Ik kijk naar rechts... Daar zit mijn Noorse collega, geloof het of niet, die heeft de tranen in zijn ogen en zijn handen in de bidhouding. Ja, die weet ook natuurlijk dat het sinds 1994 niet meer is voorgekomen dat er een Noor wereldkampioen allround werd. Johan Olaf Kos, die als een van de vele grootheden hier te gast is in het Olympisch Stadion, het hele weekend al, waar nostalgie is herdacht, de historie werd uh, teruggehaald, waar er show is geleverd, de net nog door Paul de, de Leeuw, maar waar het nu in de keier de topsport weer gaat om de wereldtitel. Round. En die gaat niet naar Sven Kramer voor de tiende keer. Die gaat ook niet naar Patrick Roest... Of Sverreloene Pedersen moet in de laatste 13 ronden gigantisch in één klappen. Maar hij gaat die laatste 13 ronden in met 8 seconden voorsprong op de snelste tijd tot nu toe. Hier rijdt de nieuwe wereldkampioen Allround, die al twee keer op het podium stond in zijn loopbaan. Eén keer tweede, één keer derde. Maar Erben, als je hem zo ziet rijden, dan kan dit toch niet meer fout voor Nee, mensen. dit kan niet meer, niet meer fout gaan. En ik vind het ook wel echt eigenlijk wel, eigenlijk wel schitterend hoe hij hier rondrijdt. Hij rijdt hier ook echt rond als een kampioen. Hij neemt gewoon initiatief, technisch zo mooie schaatsen. En eindelijk laat hij gewoon zien dat het talent ook gewoon omgezet zet, zet, zet worden in keiharde kampioenschappen winnen. Want als ik dan naar achteraan kijk, dan kijk ik, ja, Verdoene Petersen komt de bocht uit en Sven Kramer gaat de bocht in. En iedere ronde verliest Sven Kramer nog gewoon tijd. En dan is dat gat, ja, bijna 100 100 meter. En dat is niet zomaar iemand hè, die die op 100 meter rijdt. Dat is gewoon Sven Kramer. De man die al 9 keer wereldkampioen werd. De man die op de laatste 10 edities. gewoon ja. alle 10 kilometers won. En die gaat gewoon nu het. Uh... Ja, die, die, die kan het gewoon niet doen. Hij kan het gewoon niet waarmaken. Hij kan gewoon niet iets, iets doen tegen, dat, tegen die fantastische Noor. Sven Kramer, die voor de eerste keer wereldkampioen allround werd... in 2007, elf jaar geleden. Daarna dus nog acht keer, negen keer in totaal. Hij deed niet altijd mee, maar als hij meedeed won hij die Sven Kramer rijdt rond met de rondetijd 34-4 en de zesde tussentijd. Dat hij die controle over de 10 kilometer niet meer heeft, dat weten we al een paar jaar. Dat hebben we dit seizoen ook weer gezien. Denk terug aan de Olympische Spelen. Maar dit is toch eigenlijk wel Sven Kramer onwaardig, mag je zeggen, hoe hij hier rondrijdt. Hij verdient een betere finale van een WK round dan dat er nu gebeurt. Ik kijk naar Pedersen, die onder zijn linkerarm doorkijkt. Onder zijn schouder en zijn arm doorkijkt. van Waar blijft hij nou? Waar komt hij nou? Wanneer komt de aanval van Kramer? Maar die aanval komt niet meer. Sven Kramer rijdt bijna 100 meter. Wat zeg ik? Bijna 100 meter. Hij rijdt 100 meter achter Svereloende Pedersen aan. Die rijdt op dit moment door de Noordbocht in het Olympisch Stadion waar de zon is gaan schijnen. En dat zonnetje schijnt dus vooral voor de Nooren. Die werden wereldkampioen bij de sprint. Vorige week, Lorensen gisteravond wereldkampioen bij de junioren. En er gaat een derde wereldkampioen komen in een week tijd. Nu in het allrounden. Het Noorse schaatsen. Oh, hij gaat onderuit! Hij gaat onderuit! Hij gaat onderuit! Hij gaat onderuit! Wat in, gebeurt hier? Op de 10 Op de 10 de kilometer. kilometer. Ligt nee, hij op. Op het ijs? Rijd door, jongen. Ligt hij op het ijs en staat hij weer op? En moet hij wat doorrijden. De wat is dit? Sverre Loene Pedersen is onderuit <Sthev> gegaan op de 10 kilometer. En Sven Kramer er kramen, komt er nu naartoe en schaats er voorbij. En Sven Kramer. Sven Kramer gaat, het, het zet en Sven Kramer voelt dat dit nu kan. Sverre Loene Pedersen, wat doe je? Wat is dit voor een ontknoping. Oh, en wat oh, gebeurt oh, hier? In de binnenbaan rijdt hij alsof niet ongelooflijk goed is. En in één keer haakt hij met zijn linker. vol de bording in. achter zijn kuit En gaat hij op de buik. vol de bording in. En moet hij dus nu in de achtervolging. Het publiek speelt erop in. Sven Kramer, terwijl de tijdwaarneming het nu ook even laat, weten, laat afweten. Sven Kramer rijdt natuurlijk door. Maakt in één keer een hele andere indruk. En Sven Kramer ligt nu 100 meter voor. Op Sverreloende Pedersen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Sverreloende Pedersen, nu in één keer de achtervolger. Hij is de regie helemaal kwijt. naar die volpartij in het Olympisch Stadion. op de 10 kilometer. 7200 meter zijn er nog te gaan. Kramer naar 10.05.31. Hier komt Pedersen. Hier komt Pedersen naar 10.11.33. Die ligt dus zes seconden achter op zijn Kramer, 12 seconden achter op Patrick Roest. En dat, of nee, op Van der Poel. En hij ligt op roest iets minder achter. Maar dat is te veel. Als het zo blijft, gaat roest. Dan misschien wel wereldkampioen worden. Ja, het ergens. is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Het is ongelooflijk. Echt Patrick, Hoe zit ik te kijken? Van wat gebeurt hier eigenlijk? Ja, ga ik zo meteen wereldkampioen worden? Ja, Sven Kramer, Sven Kramer. Als je nou nog één keer die kracht hebt en je rijdt rondjes 29, kun jij ook nog gewoon wereldkampioen worden. Maar daar komt Sverre Loene aan. En die gaat zich herpakken hoor. Die gaat zich herpakken. Kijk, bam! Rondje 32-6. Het kan nog hoor. Het kan ook nog zijn dat Sverre Loene Pedersen hier die kampioen gaat worden. Want ja, die gaat gewoon weer goede rondetijden rijden. Die heeft echt twee ronden. Is hij even weg geweest. En hij heeft nu een richtpunt voor zich. En hij zal keihard moeten rijden. Hij zal er alles aan moeten doen om Sven Kramer in te halen voor de ja. tweede keer. Kan het dan nog? Kan het nog? Hoeveel ja. is het tijdverschil nog? Hey, vier seconden of vier ronden zijn er nog te gaan. Maar Sven Kramer kijkt nu op zijn beurt onder zijn linkerarm door. Waar Pedersen blijft of hij eraan komt. Kramer naar 11-11-96. Hier komt Pedersen naar 11.16.45. Die rijdt dus een seconde of vier ruim achter Kramer aan. 11.16.45. Dan ligt hij 13 seconden achter... The cat sat on 13 seconden achter op dit moment op Patrick Roest. En hij mag maar 7 seconden en 78 rondes te verliezen. En inmiddels maakt de zon weer plaats. Wordt het bewolkt. Ja, en dat past ook wel bij het rijden van Pedersen. Gaat die volpartij hier dan roet in het eten gooien? Waardoor Patrick Roest en met de wereldtitel vandoor gaat. Kramer, nog 4 rondes te gaan. 11, 45, 88 voor hem. Hij worstelt. Hij strijdt. 11, 48, 99. De doorkomsttijd van Sverreloene Pedersen, die 13 10 seconde nog altijd langzamer is dan Patrick Roest. De valpartij van Pedersen in het Olympisch Stadion. Dat gaat hier de doorslag geven. Hij wordt vooruit geschreeuwd door Sundrus Carly. Maar hij is het ook een beetje kwijt, Erben nu. Ja, nou, hij pak je niet maar kwijt. eens. Naar zo'n valpartij. Doe dat maar eens. Sverre Loende Pedersen. Alles glipt nu tussen zijn vingers weg. Oh, oh, oh, oh. Wat een kampioenschap is dat. En hij gaat nu, hè? Hij gaat zo meteen Sven Kramer gewoon weer inhalen. Natuurlijk, hij rijdt er rond 32,7. Maar Sven Kramer rijdt er rondje 34,7. Die staat helemaal helemaal stil. Die denkt, ik ga me er niet meer mee bemoeien. Rijmen wat je waard wordt. Sverre Pedersen dus geeft wat die waard is. Zijn mond wagenwijd open. Maar het is te laat, jongen. Het is te veel. Het gat is te groot. Je wil wel. Ik vind het fantastisch om te zien hoe deze man strijdt. Oh, oh, oh. Maar een valpartij op de 10 kilometer. En hij bleef ook echt even liggen. Hij wist niet wat hem overkwam. En dat heeft hem de tijd gekost. Ja, hij gaat wel vechten. Hij doet er alles aan. Maar hij heeft nog maar twee rondjes. En hij komt nu door in, in 12.54. En hij moet nog twee ronden. Dan komt hij dus uit op zo meteen een tijd van rond de 14 minuten. En dat is gewoon te weinig. Ja. Dan gaat hij het gewoon niet halen. Hier gaat gewoon Patrick Roest wereldkampioen worden. Hij ligt 14 seconden achter op Patrick Roest. En hij mag er dus maar 7 en 78 rondes te verliezen. Kramer rijdt achter Sverre Lunde Pedersen aan. Het was niet het toernooi van Kramer. Het was zo lang het toernooi van Sverre Lunde Pedersen. Die alleen maar hoefde te blijven staan. En dan was het binnen. En dat juist, dat deed hij niet. Hij gaat de laatste ronde in. Hier op Patrick Roest 13, 12, 90. Oh, Naar 13, oh, oh. 27, 41. Het verschil is veel te groot. Het verschil is veel te groot. Het verschil is 15 seconden. En hij staat er dus maar 7,78 voor. Hij rijdt wel Sven Kramer eraf op deze 10 kilometer. Het was absoluut niet het toernooi van Sven Kramer. Het wordt het toernooi van de Benjamin uit die ploeg van Patrick Roest. Want ja staan blijven dat hoort nu ook eenmaal bij het schaatsen en dat staan blijven deed Patrick Roest en dat deed Sverre Lunde Pedersen niet. Hij had wereldkampioen moeten worden allrounder. Hij oh. had het allemaal in handen, maar hij verliest het door die 140060 en dus is de wereldkampioen allround Patrick Roest. Patrick Roest wint dit toernooi en niet Sverre Lunde Pedersen, oh. ook niet Sven Kramer. Pedersen door die valpartij. Dat Deed hem deze wereldtitel verspelen. Een valpartij op de 10 kilometer. Sven Kramer roept nu van alles en nog wat, nog ook, naar zijn coach, naar Jack Ory. Maar de aandacht gaat vooral uit naar de man die op een bankje zit. Vlak voor onze neus, Patrick Roest, 22 jaar jong, uit Lekkerkerk. Dat is de wereldkampioen allround. Voor Sverre Lunde Pedersen en zelfs Marcel Bosker komt nog op het podium. Want Sven Kramer zakt door zijn 14 0 naar de vierde plaats. En Sven Kramer komt dus niet eens op het podium. Wat een buitengewoon merkwaardig einde van dit wereldkampioenschap allround. Huilende noren overal om ons heen. Huilende Noren door de valpartij van Pedersen. Hij is geen wereldkampioen. De wereldtitel gaat naar Nederland. Toch nog naar Nederland. Toch nog naar de ploeg van Ori. De wereldtitel gaat naar Patrick Roest. De enige uit die ploeg zo'n beetje die blij is. Want als ik kijk naar het gezicht van Kramer... dat staat op onweer. Ori zal ook gemengde gevoelens hebben. Roest, wereldkampioen. Pedersen gebroken zit hij op de boarding met zijn hoofd in zijn handen. Hij krijgt nu een grote schouderklop van Sven Kramer. Maar ja, deze jongen is ontroostbaar. De linkervoet, die bleef haken achter zijn rechterkuit En toen lag hij op de grond. Roest wereldkampioen Pedersen 2 en Marcel Boske eindigt op de derde plaats. Ja, en dan zeggen ze nog wel eens dat die 10 kilometer niet spannend is. En dat wereldkampioenschappen vaak al uh, beslist zijn. In het tijdperk Sven Kramer was dat ook altijd zo. Maar dit was zelfs voor een niet-schaatsliefhebber Hugo bloedstollend. Op het puntje van mijn uh, stoel gezeten. En, uh, nou ja, uh, uh, hoe moet het zijn voor Sven Kramer, dacht ik, om twee keer te worden ingehaald. Ja. Door iemand die al gevallen is. Maar uh, mijn hart huilt voor de nooren. Het zou dus uh, voor het eerst sinds 1994 zijn geweest dat ze weer een wereldkampioen hadden geproduceerd. Ik gunde ze dat van harte. En ik gunde dat ook de Nederlanders van harte. Want ik wil zo graag dat die sport uh, mondiaal, mondiaal groot is. Ja, dus ja. ik denk dat het heel goed was geweest... als die Pedersen hier wereldkampioen was geworden. Ja, uh, wel een staaltje van uh, topsport. Want die dramatiek, onvermijdelijk, ja, die hoort erbij. Ja, je Heroïse... alleen winnen als je overeind blijft, toch? Ja, dat is uh, Ook ja, uh, in dit genoot, geval zo. Nou, nou, We zijn uh, zelfsprekend nieuwsgierig naar alle reacties. In elk geval die van uh, de nieuwe wereldkampioen. Kampioen Patrick Roest. Nou die gaan we zeker nog horen voor de klok van 7 uur. En er zal ook een poging gewaagd worden om met die Noor te spreken, Sverre Loende Pedersen. En natuurlijk de man met zo'n rijk oeuvre met 9 wereldtitels, Sven Kramer. NTO Radio 1. Iedereen zat ademloos te kijken. Ook Lieselot Thomas 2 over half vijf, het NOS Journaal. Ja, dat Patrick Roes nu wereldkampioen is, dat is natuurlijk het nieuws. Ander nieuws dan, de Frans-rechts-populistische partij Front National... gaat verder onder een nieuwe naam, Rassemblement National... heeft partijleider Marine Le Pen net bekendgemaakt... op een congres van de partij. Volgens Le Pen is de naam Front National te beladen... en maakt deze verbindingen met andere partijen moeilijk. Le Pen werd op het congres unaniem herkozen als leider van de partij mm <laughs>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 En het aantal vrouwelijke loodgieters is in ruim tien jaar tijd... met ongeveer 50% toegenomen naar 500. Dat betekent dat iets meer dan 1% van alle loodgieters nu vrouw is. Er is al jaren een tekort aan loodgieters... en daarom wordt er ook geworven onder nieuwe Nederlanders. We hebben weer weer, Willemijn. Prachtig, hè? Ja, echt. Ik hou ervan. Goed dat je er bent. Uh, het was best wel uh, warm... Ja, Vandaag overdag, tot voordat wij uh, Hugo en ik de studio indoken. In Hoe is het nu? Nee, nog steeds heel zacht. Oh, lekker. Inderdaad, en die neerslag die trok vanochtend al vrij snel uh, over. Dus daar heeft de schaatser uiteindelijk heel veel minder last van gehad. Want ik had in de verwachting dat er toch ook gedurende de dag... echt nog wel wat buitjes over zou trekken. Maar die laten we nog even op zich wachten. Dus dat is ook voor mensen die helemaal niks met de schaatsen te maken hebben. Ook uh, wel lekker. Vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen ook wat zonneschijn. Het is 15 graden in het uh, zuidoosten. Niet al te veel wind. wel wat meer bewolking in het uh, Noorden. Uh, daar kan vannacht ook wel wat mist gaan uh, ontstaan. Nou, dat, dat drukt die temperatuur natuurlijk uh, ook wel. De meeste plaatsen droog vannacht. De graad op vijf uh, is het gemiddeld. En morgen overdag. Toch nog steeds hardnekkig en mist waarschijnlijk in het noorden. Wordt daar een graad of 7, A9 dan. Op andere plaatsen droog, zeker in de ochtend met af en toe wat zon. En in de loop van de dag vanuit het zuiden kans op een aantal buien. En morgen opnieuw 10 tot 14, 15 graden ongeveer. Ja, nou, prima lijkt me. Radio 1, <laughs> NOS langs de lijn. Terug naar het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar Sven Kramer dus... Tot zijn eigen verbijstering, waarschijnlijk Sverreloende Pedersen opeens voorbij ging. Uh, ja. In die afsluitende 10 kilometer. Is nou al duidelijk wat er is gebeurd met Pedersen? Heeft hij gewoon een foutje gemaakt? Of heeft ja, hij last uh, gehad van de uh, ijsomstandigheden in het Olympisch nee, Stadion? Nee, nee, dit was gewoon een foutje. Hij blijft, uh, ja, hij rijdt in die bocht in de binnenbaan. En uh, hij blijft dus haken met de punt van zijn schaats achter zijn, uh, zijn rechterbeen. Als het ware, ja, hoe vaak ga je wel niet door een bocht heen als schaatser? En het gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het dus mis bij Sverreloene Pedersen... die minutenlang op de binnenzijde van de boarding heeft gezeten... met zijn hoofd in zijn handen. Hij ziet nou ja, grijs zo'n bleekje. Bleker dan bleek. Hij is daarna opgestaan. Reed eerst tegen de rijrichting in. Wilde de baan verlaten en bedacht zich toen. Draaide zich om. En gingen een, een ronde rijden. Alle mensen in het Olympisch Stadion gingen staan. Gingen klappen en applaudisseren voor uh, Sverre Lunde Pedersen. Die nu uh, bij zeg maar, het begin van de bocht, na de kruising... zijn vader heeft gevonden. Jarle Pedersen zijn vriendin heeft gevonden. En daar uh, nu uh, ja, wordt, door wordt getroost. Zijn coach meldt zich daar ook bij. Sundrus Carly, Sverre Lunde Pedersen is dus geen wereldkampioen geworden allround. Dat is Patrick Roest geworden. Pedersen had het dus in de handen. Hij verlaat nu het ijs. Overigens over verlaten gesproken. Sven Kramer kwam net van de, van de baan af. Die liep naar Patrick Roest toe. Die gaf hem een omhelzing. Er kon een lachje af en een flinke tik in de nek. En daarna beende Sven Kramer weg de catacombe in. Geen huldiging voor hem, want hij is vierde geworden. Derde Bosker, eerste Roest... En Sverre Lunde Pedersen, die nu het ijs verlaat... dus op de tweede plaats met de tranen in zijn ogen. Ja, en dan hoor ik ook bij passende muziek daar in het Olympisch Stadion. Bij zoveel drama. <lacht> ja, ja, ja, ja, show en topsport gaan hier soms uh, hand in hand inderdaad. Ja, Xander de Bouzinië. Ja, dat is weer een mooi bruggetje na uh, kwart van vijf. Dan hebben we inderdaad Feyenoord AZ nog. Ja, ja precies. Dank je wel, Sebas. De Brit Adam Yates heeft de vijfde rit van de etappenkoers Tireno Adriatico gewonnen. Yates ontsnapte op vier kilometer van de streep uit de groep met favorieten... en kwam solo over de finish Filotrano in Filotrano. Eerder vandaag verloor zijn tweelingbroer Simon Yates... op de sloddag van Parijs-Nice zijn luiderstrui. Uh, wereldkampioen Peter Sagan sprintte vlak achter Yates naar de tweede plaats... Miko Kwiatkowski Kri werd derde... en daardoor is de Pool de nieuwe leider in het algemeen klassement. Wilco Kelderman, die als nummer drie aan de etappe begon... ging twee keer onderuit en verloor daardoor zijn goede klassering. De Tireno duurt nog tot en met dinsdag. We gaan naar Den Bosch, Indoor-Brabant. Ed van der Bent, we hadden eerder al Dubbeldam... die toch wat tegenviel, twaalf strafpunten scoorde. Hoe is het de andere Nederlanders vergaan? Nou, een aantal ook net zo weinig goed en misschien zelfs nog wel slechter. En het was de afgelopen kwartier was het moeilijk kiezen. Ademloos heb ik zitten luisteren naar het fantastische verslag... van de collega's in Amsterdam. En tegelijkertijd zit hier bij iedere rit het publiek ook... je kunt een speld horen vallen, zit ademloos te kijken bijna... op het puntje van de stoel. Want men weet wat er op het spel staat. Niet alleen dat enorme prijzen geldt, maar het is een zeer zwaar parcours. Maar toch zijn er Nederlanders voorlopig fout... Het is Mark Houtshagen met Steros Kalimiro, de winnaar van Jumping Amsterdam, zes weken geleden. Vervolgens Patrice de Lavode, nummer 2 van het WK van Kaan, vier jaar geleden, met zijn paard Aquila. Jur Frieling, de tweede Nederlander, met VDL Glasgow van het Mirosnest... geplaatst voor de barrage. En verder dan nog Bertram Allen uit, uit Ierland. En wat ook nog belangrijk is, Philip Weishaupt met Conval. Hij was winnaar in deze cyclus van de Grand Slam van de wedstrijd in Canada. Meadows, Calgary. En dat betekent dat hij, mocht hij winnen, dan krijgt hij niet alleen die 264.000 als winnaar. maar ook nog eens een bonus van 250.000 euro. Maar goed, er zijn, we zijn halverwege. Er zijn nog zo'n kleine 20 starts te gaan. Waarbij ook voor Nederland nog een paar mogelijkheden. Waaronder de nummer 2 van de wereldranglijst, Harry Smolders. Ja, Sverre Lunde-Pedersen, die hoefde uh, alleen nog maar te blijven staan... zo ongeveer tijdens de 10 kilometer om wereldkampioen Allround te worden. En dat gebeurde juist niet. De Noor ging onderuit en daarom is Patrick Roest de verrassende wereldkampioen. Bert Maldering praat met de man uit Lekkerkerk. Ja, gefeliciteerd. Ik hoorde net zeggen, Patrick Roest is wereldkampioen. Ja, ik kan het zelf bijna niet geloven. Het is, uh, het is jammer dat Sverre valt natuurlijk. En, je wel, dan gun je hem natuurlijk ook echt niet, maar... Ja, het is wel gewoon heel vet om hier wereldkampioen aan te worden. En dat is buitenschaatsen. Het is zoals het is, dat heb ik het hele weekend gehoord van iedereen. Ja, het ijs is niet geweldig. Dus ja, als je één keer je voet niet goed neerzet, dan ben je hem kwijt. En dat is bij Sverre misschien ook wel een probleem geweest. Dat hij weer vermoeid was, of ik weet niet wat. Ja, dat hij daarom onderuit ging. Zag jij het moment? Of waar was je toen? Nou, ik zat hier. En uh, ja, ik hoorde heel het stadion ineens, ja, oeh roepen. Dus ik dacht, ja, wat gebeurt er? Dan kijk op het bord. En dan zie je Sverre in de boarding liggen. En dan denk je ja. Eerst denk je, fuck. En dan ga je, ja, je wilt natuurlijk ook niet juichen. Want, ja, ik vind het echt ja, vervelend voor zwer, want hij reed echt sterk dit weekend. Maar ja, ik moet ook gewoon blij zijn van mezelf dat ik hier wereldkampioen word. Want schoot meteen door je hoofd van, ik ben nu wereldkampioen? Nou ja, hij had een best wel groot gat op mij. Dus dat, ja, het schiet wel door je heen, omdat je natuurlijk niet weet hoe hij zich herpakt. Uh, ik vond dat hij echt nog super sterk doorreed na zijn val. Maar ja, het is natuurlijk gewoon lastig om dan nog een uh, goede tijd te rijden als je onderuit bent gegaan. Omdat wij in eerste instantie natuurlijk ook naar Kramer keken, hè, van, uh, want die moest 16 seconden winnen. Maar ja, jij zat hier keurig uh, in de leuksstoel. Ja, ik heb gewoon echt uh, alles gegeven wat erin zat. En voor mij nu heb ik echt een hele goede 10 kilometer gereden, want met 7 rondjes te gaan we zijn gewoon vol gas gegaan en alles eruit gehaald. En uh, ja, dat ja, dit dan gebeurt, dat, uh, ja, dat, ja, dat kan je niet verwachten natuurlijk. Nee, en toch eigenlijk ook weer wel. Want dit is een buitentoernooi met eigen regels. En dit is misschien ook wel de mooiste apportioze die je kon hebben. Want dit is nou het toernooi wat we eigenlijk wilden, hè? Ja, het was natuurlijk echt al een onwijs spannend toernooi. Want we zaten allemaal gewoon nog best wel dicht bij elkaar. En Sverre reed een hele goede 1500, waardoor die wel een voorsprong opbouwde. Maar uh, ja... Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Als je je één keer uh, verstapt, dan ben je klaar. En dat gebeurde dus. En als we het over jouw rit hebben... het goede van jouw rit was natuurlijk ook dat het erg vlak was. Ik bedoel, je hebt gereden wat je kon en naar je mogelijkheden. En dat is toch ook hulde? Ja, mijn 10 kilometer is niet heel geweldig. Dus uh, ja, ik moest gewoon alles doen wat erin zat. En uh, ik wilde hem rustig opbouwen, niet te gek erin. En uh, ja, met ongeveer nog tien rondjes te gaan... probeerde ik hem gewoon naar beneden te, uh, af te bouwen. En dan uh, ja, moet je maar kijken hoe snel de tijd is. Het zie ik je ja heel erg dat je respect hebt voor Sverdloene Pedersen en een beetje medelijden met hem. Maar ja, jij bent wel wereldkampioen. De wereldkampioen en hier is een ploeggenoot. Ja, dit is mooi, hè? Ja, dit is heel mooi, ja. ja Sven rijdt misschien natuurlijk niet zijn beste toernooi. En uh, ja, je gunt het hem ook gewoon. En uh, ja, dat is gewoon de sfeer bij ons in de ploeg Je gunt ja, elkaar gewoon altijd alles. En uh, ja, het is gewoon mooi dat ik hier dan de wereldtitel kan pakken. Ik denk dat iedereen die nu kijkt en met een Nederlands hart kijkt, toch denkt van, ja, ik niet gewonnen, maar de titel blijft in Nederland. En het is uh, Patrick Roest. Ja, klopt. En uh, als ik dat goed bekijk, staat nu 36, 38 voor. Hey! <laughs> dus dat is mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat was Patrick Roest, die dus voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen is. Een WK waar nog lang over zal worden nagepraat. Niet alleen vanwege de omstandigheden, maar vooral vanwege die val van Sverre Lunde Pedersen. Straks horen we hem ook nog eventjes. Ja, en dan nu om kwart voor vijf begint Feyenoord tegen AZ. De laatste Eredivisiewedstrijd van dit weekend. Een uh, markant weekend, want PSV kreeg met 5-0 op de kloten. Dat mag ik gerust zo zeggen. Um, nou, hoge uitslagen dit weekend. Uh, Ajax, Veen 4-1, Utrecht, Vitesse, 5-1. Uh, is dat een voorbode op spektakel? Ik vraag het aan Arman Afserokloon. Ja, ik, ik denk het wel eigenlijk, want Feyenoord-AZ zijn vaak wel hele leuke wedstrijden... met ook hele grote uitslagen, historisch gezien. En, en dus is dit wel een wedstrijd om uh, iets van te verwachten. Verschil tussen beide ploegen in punten op de ranglijst, dat blijft toch merkwaardig. 14, nou in het voordeel van AZ, 14 punten meer heeft AZ dan de regerend landskampioen. En dat is Feyenoord, dat de titel officieel al kwijt is, maar toch nog steeds de titel van landskampioen mag dragen, maar dat laat wel zien aan wat voor een dramatisch seizoen Feyenoord bezig is. Terwijl bij de elftallen inmiddels het veld op komen lopen, de sfeer is hier uh, op zich goed, alleen zie ik toch weer ontzettend veel spandoeken daar hangen in de nou. harde kern. En dat gaat natuurlijk over dat Feyenoord City. Dat begint toch wel een heel klein beetje de gaat uit te lopen, vind ik. En dan vooral de wijze op de supporters zich gedragen. Want maffia aan de Maas. Ik zie zelfs het woord nazi's op een van die spandoeken staan. Het gaat om een nieuw stadion. Het is nogal allerminst zeker dat dat er komt. Maar de supporters die hebben er al blijkbaar geen trek meer in. Een deel van de supporters, ja. moet ik erbij zeggen. Maar ja, dit is toch ook niet bevorderlijk voor die spelers. Nou, het gaat ook, ook om Feyenoord City, hè. Je kunt zeggen Feyenoord het is een voetbalclub en voortdurend hoor je maar Feyenoord City. Ja, maar het gaat toch ook om, een, ook om gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid? Het gaat om een nieuw stadion, het gaat om alles gecombineerd. Maar oh. jouw krant bijvoorbeeld, Hugo, ja. AD... daar lees ik eigenlijk alleen maar in dat we dat absoluut niet moeten willen met z'n allen. Nou, ik, ik heb maar... ook een interview gelezen met de, de bankdirecteur die uh, de lening... Uh... Ja, Goldman Sachs. Ja, en, en, en nou, dat, dat, die hebben ze ook de ruimte gegeven. Ja. Ja. ja, maar de, ja, de meeste verhalen, en dat is ook wat de supporters een beetje zeggen nu... vind ik in de media, is dan dat we het niet moeten willen. Maar de vraag is wel, kunnen we dat nu eigenlijk al beoordelen... of het verstandig is of niet? Want wij ja. weten er met z'n natuurlijk ook niet alles van. Maar, maar het goed... gaat maar om één ding, Arma. En dat is ja. of het stadion exploitabel is, ja of nee. Ja. En als, als dat uh, wel zo antrouwen. is uh, in het vooronderzoek... of dat nou in de praktijk ook zo blijkt te zijn... dat moet dan, moeten we dan nog maar zien. Maar als blijkt dat het in het vooronderzoek exploitabel is... dan is het gewoon een gelopen koers... Ja, maar ik heb dat ook gehoord de dat, raad, dat de mensen van Goldman ja, Sachs zeggen... dat het nog lang niet zeker is hoe groot dat stadion wordt. Wordt het wel van 63.000 plaatsen? Wordt het misschien minder? Dus al die vragen over de, hoe, hoe exploitabel het is... volgens mij is daar nog niks in. Nee, dat, dat, dat op zei, dit moment. Dat dus... zei die bankdirecteur ook van Goldman ja. Sachs. Ze gaan echt uitzoeken. En dat is een Precies. bank die heel veel stadionprojecten in de wereld heeft begeleid. Ik, over de honderd, meen ik. Er ja. uh, zit veel expertise. Uh, maar uh, het is ook zo natuurlijk. Wij krijgen ook nog een ander... Uh, college hè straks ja in Rotterdam. Het de er, wordt... hè? er is ja. ook een uh, lokale partij hier die ja. bijna als uh, campagneboodschap heeft geen nieuw stadion van Feyenoord. Dus het ja. wordt nog, het nog hete weken. Het ligt emotioneel. De, in de in Kuip is altijd emotioneel. Altijd. Ja. Maar altijd ik wil er wel bij Club gezegd Feyenoord. hebben dat als je dan met je zoon op de tweede ring zit en het zoontje moet plassen, dat je wel echt 22 minuten onderweg bent om een wc te vinden. En dat moeten ze dan wel gaan tackelen. Want anders dan, uh, wordt het er niet beter ja, op. Er is, er is voor alles wat te zeggen, maar laten we het vooral over het voetbal hebben. Want we oh ja. gaan uh, bijna beginnen in de Kuip. Tien dagen geleden zat ik hier uh, half Finale Beker tegen Willem II. Had je Dan had ik 35 koud? jassen aan. 17 handschoenen <laughs> en 8 mutsen. En nu heb ik al mijn jassen uitgetrokken. Ziet de net op de foto. Ja, heerlijk, lekker petje op. En uh, de wedstrijd is in elk geval begonnen. Stralend zonnetje in de Kuip en Feyenoord AZ. De generale repetitie voor de bekerfinale die is van start gegaan. De nummer 3 AZ tegen de nummer 5. Feyenoord Feyenoord dat het doet zonder Robin van Persie. Die niet alles meetrainde deze week. Had last van een ontstoken teen. Ja, dat is een pijnlijke blessure voor een voetballer. En dus start hij niet vanaf het begin. Hij heeft gisteren wel wat langer meegetraind. Maar nog niet fit genoeg dus. Om vanaf het begin te starten. Toornstra gewoon dus op het middenveld bij Feyenoord. Van de hele keer terug van een schorsingscentrale achterin. En bij AZ is eigenlijk alles zoals het was. Want het gaat goed met AZ. Het gaat heel goed met AZ zelfs. Drie spelers opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal: Bizot, de doelman. Til en natuurlijk Weghorst. Die daar al bijna tranen van in de ogen kreeg. Van een uitverkiezing in de voorselectie voor Oranje. Mooi he. En, uh, AZ wil, en dat is belangrijk voor die club, het nu ook een keer laten zien. Tegen een club uit de traditionele top 3. Want. 15 van de laatste 17 wedstrijden in de die we zien tegen Ajax, Feyenoord of PSV verloor AZ. Dat zijn hele slechte cijfers. 15 van de laatste 17 en ze willen echt afrekenen. Wat verwacht met je? Met dat Imago dat er een beetje op ligt als ze verliezen van topclubs. Ik verwacht eigenlijk niet zoveel. Ik ga gewoon kijken. Feyenoord heeft de bal met Boetjes aan de linkerkant. Jurgensen heeft de bal richting hem gespeeld. Idrissi natuurlijk ook in de basis bij AZ. Is hier ooit op niet zo hele prettige manier weggegaan uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Nu is hij terug. En uh, AZ met Jaan Baks nu ook aan de bal aan de rechterkant van het veld. Ik verwacht eigenlijk gewoon een hele leuke wedstrijd. Dat zou uh, het allermooiste zijn. 22 april, dat is de datum van de bekerfinale. Dat speelt AZ officieel thuis. Maar Feyenoord mag dan wel gewoon gebruik maken van de thuiskleedkamer. Dat hebben ze dan wel afgedwongen. Nu is Feyenoord natuurlijk gewoon de thuisploeg. Want alle supporters in de Kuip op die uh, paar honderd na het uitvak... die zijn voor Feyenoord. Dat nu ook de bal heeft met Berghuis. Op zijn eigen helft speelt de bal naar Boetius. En Boetius kan dan naar Vilena. Doet dat niet. Gaat eventjes terug... Naar Berghuis die opent dan aan de rechterkant van het veld. Bij Kevin Dix. Die kan de bal niet binnenhouden. En zo komt er een ingooi aan voor AZ. Een heel emotionele week voor Kevin Dix die donderdag op de vrije dag van Feyenoord op en neer vloog naar Florence voor de begrafenis van Davide Astori. Want het was echt een goede vriend van hem. Hij is door Astori eigenlijk opgevangen toen Dix vertrok van Vitesse naar Fiorentina. Is ook vaak uit eten met hem geweest. Omschreef hem echt als een vriend. En heeft dus zware dagen achter de rug. En toch heeft hij aangegeven gewoon te kunnen spelen. Was dus bij de uitvaart. En nu speelt hij gewoon weer bij Feyenoord op deze zondagmiddag in de Kuip tegen AZ Haps. Heeft de bal inmiddels voor Feyenoord. En speelt de bal terug op Brett Jones. We hebben Twee minuten gespeeld in de zonnige Kuip. Heerlijk voetbal weer Feyenoord tegen AZ. Is vooralsnog 0-0. Nu moet AZ even oppassen. Wuitens vooral dat die Jurgensen hier niet een geschenk geeft. Dat de spits maar wat graag zou uitpakken. Maar Wuitens herstelt net op tijd. En AZ krijgt de bal weg. 0-0 in de Kuip. Eens eventjes kijken bij Indoor Brabant. Ed van der Bent. Wat een kwaliteit hier, niet alleen van paarden en ruiters... maar ook van de bodem en de parcoursbouwer. Want juist iedereen die eruit moet komen, die het kan excelleren, die doet dat ook. Scott Brash een paar minuten geleden met Ursula. Met het paard Hello Santos is hij de enige geweest in het seizoen 2014-2015... die drie wedstrijden op een rij won. En hij toucheerde daarmee dus een bonus van een miljoen euro. Dat is de enige die dat tot nu toe gelukt is... Om die bonus in de wacht te slepen. Maar wie weet wat hier vanmiddag gaat gebeuren. Wat ook. Luciana Diniz, de Portugese. Met haar paard Fit for Fun. Ze was geplaatst voor de barrage. Twee dagen geleden. De vrijdagavondwedstrijd. Maar iedereen verbaasde het eigenlijk. Dat ze haar paard terugtrok. Want hij deed het erg goed, die Fit for Fun. En ja, dat is dan misschien vooruitkijken. En denken: ik spaar hem voor die zondagmiddag. En dat betaalt zich voorlopig uit. Want zij is de zevende combinatie. Die zich plaatst voor de barrage. Twee Nederlanders in ieder geval. Jure Frieling en Mark Houtza voor Nederland als mogelijkheden nog Harry Smolders en Michael van der Vleuten. We are jugglers Try to catch what comes down on us So she's doing well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 Dit is Ruben Heijn, dat is het nummer Juggler. Ja, fantastisch nummer vind ik dat. Ja, en, en jij vroeg aan mij, van, zat hij nou in Wie is de Mol? Ja. Sterker nog, hij heeft het gewonnen, het, oh, ja. uh, het spel. Ja, hij heeft iets van 17.000 euro verdiend. Want ik las dat de Mol was Jan Versteeg. Ja. ja, ja. ik volg het niet, maar nee. uh, dat, dat uh, komt dan allemaal tot je. Je bent helemaal bij nu. Ja, zou keer. Arman Rookloe ook naar dat programma kijken? Dat vraag ik me nou af. Denk het wel. Ja, ik ben trouw van het programma. Ja. ja. Ik had het traditioneel helemaal fout wie de bal was. Maar ik kijk naar Feyenoord AZ. Daar is het 0-0. Na 8 minuten slechte uittrap van Brad Jones. Zomaar in de voeten gespeeld bij AZ. In de voeten van Koopmeiners. Maar Elamadi buffelt zoals alleen hij kan. Op het middenveld en heeft de bal weer te pakken. Speelt een breed naar Vilena. Middenveld van Feyenoord gevormd door Vilena, Elamadi en dus Toornstra. Van Persie op de bank. Nu gefloten. door scheidsrechter Higler. voor een vrije trap in het voordeel van Feyenoord. Na de overtreding van Guus Til aan de linkerkant van het veld. Neemt Haps die vrije trap snel. Speelt een breed op Van de Heide. Haps natuurlijk ook ex-AZ. Ronvlaar ex-Feyenoord zit bij AZ op de bank. Want de centrale defensie bij AZ wordt gevormd door Hatsidiakos en Vuitens Feyenoord is beter begonnen aan de wedstrijd. Heeft ook een aantal kansen gehad. Voorzitter van Elamadi. Jurgensen kwam daar net niet bij om binnen te glijden. Even daarna een schot van Kevin Dix dat net naast de paal ging. Langs de goal van Marco Bizotte. En AZ heeft nog niet heel veel kansen gehad. Is ook nog niet heel vaak in de buurt geweest. Van Brad Jones. Nu speelt Feyenoord de bal achterin rond. Gaat allemaal in een te laag tempo. Dat ziet AZ ook. Koopmijner zet dan druk op El Amadi. Feyenoord komt eruit. Maar het ziet er allemaal niet heel soepel uit. Wat Feyenoord doet. AZ nog steeds jagend met de hele ploeg op de bal. En dat heeft nu effect. Ja, zo raakt Feyenoord de bal dus kwijt. En mag AZ weer gooien. AZ komt hier natuurlijk ook. Als ploeg die een veel beter seizoen doormaakt dan Feyenoord. Heeft dus 14 punten meer op de ranglijst. en is ja Als je kijkt naar het spel van dit seizoen. Ook gewoon de favoriet in mijn ogen in deze wedstrijd. Want Feyenoord speelt slecht. Verliest eigenlijk alleen maar in 2018. En AZ verliest amper. En dus zou AZ normaal gesproken deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Alleen AZ in topwedstrijden. Dat is niet het AZ in wedstrijden tegen wat kleinere ploegen. Nu komt AZ met Weghorst voor het eerst goed uitgespeeld. En Jaan Baks, die moet eigenlijk opendraaien naar rechts. Maar de bal breed schot van uh, Mietje. En dat gaat via de vuisten van Jones. Nog net over de Het is Idrissi die schiet uiteindelijk. En goede redding wel hoor van Brad Jones. Ja eerste instantie zou je zeggen ja een Bak draai open naar rechts. En speelt de bal op de opkomende weghorst die daar komt doorlopen. Maar hij speelt hem breed. En het schot van Idrissi die van de link kan naar de Assis komen lopen is verneinig. En een goede redding nu van de doelman van Feyenoord. Hoekschop voor AZ in de tiende minuut van de wedstrijd. Aan de rechterkant van het veld. Het is nog 0-0 voor het eerst dat AZ van zich laat horen in de Kuip. En nu kunnen ze dat voor een tweede keer doen... als de hoekschop vanaf de rechterkant getrapt wordt. Jones die gaat de lucht in, maar de bal wordt voor zijn vuisten weggeknald... door een verdediger. En dan wordt die bal weer teruggebracht door Mietje... maar wel zomaar in de handen van Jones gespeeld. Jones speelt dan snel weer uit op Toornstra Die heeft een slechte aanname in huis... en daardoor geeft hij de kans aan Mietje om die bal van hem af te snoepen. Mietje doet dat ook wel, maar speelt hem in dat proces ook over de zijlijn. Dus mag Feyenoord weer een ingooi nemen. Het is een leuk begin van deze wedstrijd. In Alkmaar werd het 0-4... Bij AZ Feyenoord dat was een van de beste wedstrijden die Feyenoord dit seizoen speelde. Een van de weinige ook echt goede wedstrijden die Feyenoord dit seizoen speelde. Maar wat gebeurt er vanmiddag in de Kuip? AZ in vorm en Feyenoord waar de vorm in de competitie ver te zoeken is. In de beker gaat het een stuk beter, maar in de competitie kunnen ze zich zo moeilijk opladen. Kan dat wel tegen een tegenstander als AZ? Dat is de vraag. We hebben elf minuten gevoetbald in de Kuip bij Feyenoord AZ. Leuk begin, aantal kansen voor beide proeven, maar de stand vooralsnog... 0-0. Utrecht-Vitesse eindigde in 5-1, Ajax-Jereveen werd 4-1. Tot zo. Oh, nee. NTO Radio 1. Mijn naam is Thijs van der Brink en de komende week ga ik voor de gemeenteraadsverkiezingen het land in. Krijgt Tilburg de criminaliteit klein? De drugsmafia in het zuiden heeft zich enorm genesteld omdat wij zacht optreden. Omarmt Katwijk de koopzondag? Geen koopzondagen. Maar de zondag heerlijk als dag van rust. En hoe bevrijdt Leiden haar inwoners van de armoede? Schaam je niet, ga naar degene die je vertrouwt en die je verder kan helpen. Bij de gemeente kan je altijd terecht. De peiling van Thijs. Vanaf maandag live om half zeven op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht.